Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Den Haag is een tweede lichaam geborgen na de explosies in een portiekflat vanochtend in de wijk Maria Hoeve. Burgemeester Van Zanen heeft dat bevestigd. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn vijf woningen getroffen. Op een persconferentie zei Van Zanen dat het onduidelijk is hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Over hun overlevingskansen was hij somber. Hij zei rekening te houden met het zwartste scenario. Eerder vandaag zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht. Bij de ingestorte flat in Den Haag zijn graafmachines bezig met puinruimen. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team zijn ter plaatse. In Syrië naderen rebellen van HTS naar eigen zeggen de hoofdstad Damascus. Ze zouden inmiddels in de buitenwijken van de stad zijn.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 De zeven mannen die volgende week voor de rechter staan vanwege het geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax Maccabi Tel Aviv worden niet vervolgd voor terreurdaden. Het kabinet had daarop aangedrongen. Het Openbaar Ministerie is van plan om onvoorwaardelijke celstraffen te eisen en een deel van de verdachten zal ook antisemitisme ten laste worden gelegd. Na de voetbalwedstrijd op 7 november vonden er verschillende geweldsincidenten plaats in Amsterdam. Er zijn nog tientallen andere verdachten in beeld... die strafbare feiten pleegden rond Ajax Maccabi Tel Aviv. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgenochtend trekt de laatste regen weg. Daarna is het overwegend bewolkt bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dat was hij dan, de hart van de stad. En dat allemaal Tino Martin. En uh, hoe heet hij ook weer? Nou ja, wat nee, doet er niet toe? Uh, we gaan even verder. Ik zou zeggen goedemiddag. En uh, ja, hier zijn we weer tot de klokjes van 7 uur. Met Entertainment for You. En uh, we gaan even lekker verder met uh, zoet, zout en zuur.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 Kom, voor mij even geen kroeg Er zaten hele vrede drankjes tussen Maar wat ik vroeg dan, haai, Toen ik haar kussen Ze smaakte zoet, zout, zuur Ze smaakte na de zomer Ze smaakten goed, fout, duur Ze smaakte steeds Van Henkert en uh, zoet, zout en zuur... hier bij ZFM Entertainment... voor vanaf de tolweg 10A. En uh, ja, we gaan uh, gewoon nog even... een plaatje draaien, eventjes uh, lekker zo... Uh, en dat doen we dan... Uh, zo, hè. Dat doen we gewoon met... Uh, Stekwekkel en uh, Word Nooit Verliefd. Toen ik 16 jaar werd... heeft mijn moeder me gezegd... Mijn kind vertrouw niet iedereen... want sommigen zijn slecht...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 Reken maar, uh, wordt nooit verliefd en dat allemaal van Stef Ekkel. Hey, ja, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Ondertekend vriend hij hier bij CFM Entertainment. Voor je tot de klokjes uh, van 7 uh, uur. En dat doen we met allemaal uh, gezellige muziek hier al. En uh, ja, tijdens uh, uh, uh, uh, uh, yeah, een borrelhapje of zo. Of, uh, misschien ben je al met het eten bezig, dat kennen we ook. We gaan een uh, lekker kerstnummerje draaien, Antonio Holsten. Wijze woorden van Antonio Holschin. En als het kerstmis wordt. Ja, en dat duurt niet zo gek lang meer. Want het zijn nog maar een aantal weekjes. Maar goed, tot die tijd gaan we lekker de muziek draaien. En uh, dat doen we door, uh, lekker tussendoor ook met, met, met wat, wat kerstmuziek natuurlijk. We gaan naar uh, Joy Wolders En uh, hij heeft het over Leef Je Droom. Hit Garantie. Tot in je woofers en tweeters. Wat? Entertainment, entertainment for you. Kleine jongen op de lagere school, had ik een droom, ik droomde groot. Droomde van liefde, een huis, een gezin, die ik dankbaar bemeen. Maar de weg naar lucht duurde lang, En onderweg was ook ik heel vaak man. Maar met mijn rugzaak vol liefde bepaald. Op gezondheid en geluk Leef je droog en pluk de dag En geef een ander ook je lach Ik geef je liefde En dat komt rechtstreeks uit mijn hart Als de zon nog aan de hemel staat Is dat een teken dat jij nog bestaat In mijn hart, daar zit jij en dat gaat nooit meer voorbij. Pijn, verdriet of voel je veel pijn? Ben ik jouw vriend die er altijd zal zijn? Samen vooruit het gelukte gemoed. Het komt echt wel goed. Leef je droom en voel je vrij. Wees ook en heel blij. Laten we troosten op gezondheid en geluk. Hey, you Joy Wolders. Uh, Wolders bedoel ik uh, met een uh, OE. En uh, ja, Leef Je Droom. En dat allemaal hier bij Entertainment for You. En uh, ja, als je mijn naam niet weet. Ik ben Fred hey. En ik draai hier vanaf 5 uh, ja, tot 7. Uh, de intercity en uh, de vertrek ja. Vertrekt van spoor 13. Spoor 13, ja. We zitten hier samen. Staren door de ramen.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 Ik kon eindig met jou oeh, oeh, oeh, oeh. Maar het station kom dichterbij Ik heb moeten haasten Om de trein te halen Ja het was weer een zondag Want alles zat me tegen Fietsen door de regen maar je maakt het goed met je lach Ik zou je graag iets willen zeggen Laura Hegen en uh, ja, zij was natuurlijk hier aanwezig enkele ja, maanden of een maand, nee, enkele weken geleden. Hé, ja, even kijken hoor, wat gaan we doen? Uh, ja, we gaan uh, lekker uh, eventjes in, uh, in Engels bellen. Uh, ja, er tussendoor draaien gewoon lekker. Van Nasda Silva. Alleen maar All right, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Wauw, Entertainment for you. are rolling down your face in your eyes i read the pain it's never meant to be this way no not this way maybe it is far too late is there nothing left but hate has the passion flown away don't take me away i wanna to stay And read again, show the air where it belongs and make me strong. I want you to save my soul, make my sanity your goal. Move the darkness, change the night, and show me the light. The time that you stole in search of my soul, in search of my soul. Prachtige ballet van Nesda Silva. Geweldig. En Hannes Hannesty. Om even uh, bij, bij weg te dromen. Zeg maar, ja. Dit is Marloes de Oosting. En zij hebben een uh, mooie cover uitgebracht. En dat uh, door uh, van, uh, Frank Van Hetten, natuurlijk. En geluk destijds, uh, ja, dat hij uh, deze hit. Jouw stem, die mij zeggen wil. Je ervan maken. Het zijn jouw woorden, zo vol van gevoel. Ben ik alleen, dan denk ik daar weer aan. Je geeft mij de kracht. Tot Ik zeg het, prachtig hoor. Mooie cover van Frank van Nette. En dat allemaal vertaald door... Marloes Oosting natuurlijk. Ja, geluk. Heerlijke plaat is dat. Ja, meeslepende plaat. En wat gaan we doen? We gaan, uh, we gaan gewoon lekker verder. En dat doen we met uh, uh, Michael Oh, uh, Michael gewoon Ja, doen we gewoon. Met jong, garantie. Jong, jong. Tot in je wolfers en tweeters. What? Entertainment, entertainment for you.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 Het is gewoon verloren tijd. Dus zeg me maar, zeg maar niet dat het beter is. Of heb ik mij dan zo vergist? Want mijn gevoel zegt echt over en ik waar iets uit te leggen. Ik wil er niets meer over zeggen. Het is nu beter om hier de weg te gaan. Dus zeg me maar, het is toch wat je zelf had. Zijn jij iemand die past bij jou? Ja, de liefde dag heeft die hem mis alles gegeven. Ik gaf jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij. Het verleden valt niet uit de wist. Had het vroeg geen goud, ooit willen mis. Maar wel alle pijn het lief vergeten. Want dat zijn de stiemen op een haal.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 We willen niets meer over zeggen. Het is nu beter om hier dus zijn eigen weg te gaan. Dus zeg maar, dit is nog wat je zelf wilt. Al. Als jij iemand die past voor jou, die jou liefde, dat geeft die je mis Alles te geven, ik ga jou mijn hele leven. Vandaag en straks weer oké okay. Luister naar de classics van de leer Elke noot brengt een lach en meer Zijn passie voor muziek raakt ons echt In elk nummer zit een verborgen gevecht Fred zingt over liefde voor muziek Elke zender raakt de juiste lied Herinneringen dansen in je hart Vet op de radio kunst in zijn vaart. Van ochtend tot de avond is hij daar. Met een playlist zo divers en klaar. Van de disco-kenen tot de stille nacht. Vet bent je mee met zijn klemkracht Elke toon zo puur in zijn show. Hij maakt van elk lied de medekoos. Van nu naartoe. Fred zweeft door tijd zonder pech Fred zingt over liefde voor muziek Elke zender raakt de juiste piek Herinneringen dans ik in je hart Fred op de radio, kunst in zijn vaart Tot in je en tweeters. What? Entertainment, entertainment, for you. Ja, pretzing toverliefde. liefde. Eh, zo is het. En dat allemaal op de radio. Dit is uh, René Becker en het Spaanse verlangen. Jouw Spaanse verlangen. Dat uit je ogen spreken. Fluisteren je lippen, het verlangen naar verloren geluk. En ik merk het gelijk als ik je aankijk in schat, elke man wou dat hij mij was vannacht Jou dicht bij mij had ik echt nooit verwacht. Geweldig nummer, lekker zomers nummer Spaanse verlangen. En dat allemaal van René Bekke. En wij gaan lekker terug in de tijd. En dat doen we met Yves Berensen. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Dan wat eigenlijk niet kon. dan ja, gaat er eventjes technisch wat mis ja, dat is hem niet en dat was onze eigen Yves Berensen natuurlijk, en nou ga ik eens eventjes ja, kijken of ik of ik Oudje hier nog ja, aan de telefoon kan krijgen ja, want het gaat hier uh, eventjes niet helemaal goed even kijken oh. ja, ja, ja. nou gaan we even een klein stukje muziek draaien en hey, wie weet ja dat het echt een wereldwonder. Daarom dat ik nu dit liedje voor jou zing. Het komt niet uit mijn hart, dat weet. Ja Zo, hè. ja, nou, het is wel gelukt, hè, Aukje. Ja. Ja, hè? Die Ja, nee, dat, ik, euh, er gingen hier allerlei toeters en bellen branden. En ik kreeg ineens allerlei vreemde euh, stemmetjes aan de telefoon van, uh, van de computer. Dus ik, ik denk, nou. Dat is geen Haukje, hoor. <laughs> dat was geen Aukje. Nee, nee, nee, nee. nee. Hé, hey, Aukje, ja, ja, goedenavond. Uh, ja, ja bijna avond. Mag, hè? Hey, uh, ja. Ja, we bellen jou natuurlijk vanwege uh, jouw nieuwe single. Tranen van verdriet. Dat klopt, ja. ja. Zeker. Hé, hey, um, ja. Vanwaar deze uh, ja, droevige tekst eigenlijk? Het is een gebeurd verhaal. En het, ik vond het zo'n uh, inspirerend verhaal eigenlijk uh, dat ik er een liedje over wilde schrijven. Ik, ik heb het namelijk eens een keer gehoord uh, via een um, televisieprogramma. Ja. En het was een uh, man en een vrouw die waren met elkaar getrouwd en uh, ja, in dit geval ging de man uh, vreemd en uh, ze hadden al zoveel jaar huwelijk erop zitten. En toen uh, ja, wilden ze toch weer, toen ging ze eerst uit elkaar, toen wilden ze toch weer graag proberen na ja. een hele lange pauze. Eenmaal dat besloten um, kwam die man de volgende dag om het leven. Dus dat vond ik wel heel erg heftig. En toen dacht ik, wow, dit is zo, um, ja, eigenlijk droevig. Ja. Maar er zullen vast mensen zijn die nou ja, ik hoop niet, een soort gelijk iets hebben meegemaakt... maar die zich misschien wel kunnen vinden in het uh, verhaal van... oh ja, er was een ander, of uh, voelen. of zonder iemand verder moeten. Ja. En uh, dat gevoel heb ik eigenlijk vertaald naar een tekst... en daar is Tranen van verdriet uh, uitgerold. Oké, okay, dus het is dus, uh, eigenlijk door de inspiratie van de film? Ja, ja eigenlijk wel. Ja, want uh, nou ja, toevallig heb ik gisteren, uh, gisteravond eventjes uh, de tijd gehad... om een filmpje te kijken... en. Uh, uh, Even kijken, die heette De Mooiste Dag of zoiets. Ja, De Mooiste Dag van Isa Hoes. Ah, oké, okay, ja. ja. Ken, ken je die film of niet? Nee, nee, die ken ik zo niet. Nee, nee, nee, ja, nee nou... Dat... Ik, het verhaal, maar, uh, nee, ik heb hem zelf nog nooit gezien, laat ik het zo zeggen. Nee, het is een... Uh, ik, ik, uh, ik, ik adviseer je hem. Oké, okay. oh, ja. dan, dan moet je daar niet gelijk weer een nummer over maken, want dan wordt nee, het wel nee, heel, nee. heel verdrietig. Ja, nee. Dat klopt. Maar inderdaad, het nummer is uh, nu een aantal uh, weken uit en er wordt ook wel ontzettend goed opgepakt. Ja. En er is ook een videoclip bij gemaakt, dus voor de mensen die nu luisteren kunnen ze het ook op YouTube vinden. Ja. Um, dus ja, hartstikke leuk. En ik ben ontzettend blij dat ook bij jullie station het geduid wordt. Ja, het is, het is inderdaad ook een, een leuke clip geworden. Uh, van, van waar eigenlijk uh, het strand... Sorry? Van waar eigenlijk dat uh, is die clip op strand uh? Uh, de clip is in een studio opgenomen. Oké, okay, want well, ik, ik zie iets van een strand op de achtergrond, dus. Ik denk dat je dan een verkeerde clip voor je hebt. Oh, nou. <laughs> ja, dus, nou, ja uh, kan dus. Echt <laughs> of, of. op het strand, zeg maar. Het is uh, in een uh, studio opgenomen. Oké. Okay, en okay. een uh, foto- foto's <coughs> of studio. Dus uh, nee, dat was ontzettend leuk. En de achtergrond is vrij clean. Dus um, daarin wilde ik eigenlijk um, vooral de tekst centraal laten staan. Ja. Niet per se wat er gebeurt in de videoclip, maar vooral de tekst en wat er gezongen wordt. Uh, dat daar iedereen zich in kan vinden. En uh, ja, dat hebben we eigenlijk uh, zo gedaan. Ja, want uh, ja, jij bent nogal een, een sentimenteel iemand of... Uh, nou, niet, ja, niet per se. <laughs> niet per se, oké. Okay. Maar, maar ik vind het wel heel belangrijk dat wat je de boodschap die je wilt brengen, dat die ook kracht overkomt. Dus daar proberen we natuurlijk dan wel rekening mee te houden. Ja. En, uh, en daarom uh, wilde ik eigenlijk dat op deze manier uh, gaan doen. Dus ik hoop dat het goed is overgekomen. En uh, dat de mensen thuis uh, uh, straks ook kunnen luisteren naar de single. En dat ze ook denken van, oh ja, hier kan ik me wel in vinden. Of uh, ik, ik snap inderdaad waarom uh, dit liedje is gemaakt. Want het heeft een hele fijne beat. En uh, hij, ja, het is een hele lekkere radioplaat. Ja, uh, ja, dat zijn we in ieder geval, uh, mag ik zeggen, uh, gewend van je. Dat er in ieder geval een, uh, ja, een goede beat onder zit. Ja. Ja, ik, ja, ik bedoel, je zingt al een tijdje, Ja, zeker, dat klopt. Al vanaf mijn negende levensjaar. Dus ja. uh, dat is al heel wat jaartjes. Ik ben inmiddels 26. Dus ja. Uh, ja, dat gaat al heel lang, uh, heel ja. lang zo aan. Hoe, hoe, ja. hoe is dat begonnen eigenlijk? Want, uh, heb je ook gewoon uh, de, de borstel van je moeder gepakt... en uh, videoclips gedraaid op televisie en uh, je bent gaan zingen, of...? Uh, Ah, Zoiets. Zoiets. Ja. Ja, zo ja, dus ooit ja. is dat uitgegroeid uh, tot, uh, tot waar we nu staan. En inderdaad, de muziek groeit dan met je mee. Want je begint heel jong. En uiteindelijk uh, ja, word je steeds ouder. En de muziek uh, qua teksten. Worden natuurlijk ook anders. Uh, waar je in het begin eigenlijk alleen over je vader of je moeder kan zingen. Wordt dat op een gegeven moment als je in de puberteit komt natuurlijk wel anders. Want dat wil je ja. niet meer. En uh, als je steeds volwassener wordt. Dan uh, wil je ook steeds meer volwassen platen uitbrengen. Ja. En uh, dat is bij deze denk ik uh, ook weer goed gelukt. Ja, maar ik, ik moet zeggen van, uh, vanaf je eerste single. Uh, ja, er is altijd, altijd wel een, uh, ja, een vrij goede beat onder uh, gezet. Ja. Nou ja, dankjewel. Ja, ja, ja, ik bedoel, ik kan niet anders zeggen. Want uh, ja, en de mensen moeten zelf maar eens eventjes uh, kijken op YouTube en dergelijke. En, uh, ja. ja, voor de mensen als ze mij willen vinden, kunnen ze me natuurlijk altijd vinden op uh, Instagram of op Facebook. Uh, ik heet Aukje Fijn. Um, dus ja, het is heel makkelijk, A-U-K-J-E. En Fijn van Fijn dat je bent. Ja. Dus, uh, <laughs> of, uh, nou dat je dit nummer hebt gehoord, want ik denk dat we hem zo gaan draaien. Ja, zeker. Mocht je het nummer hebben gehoord en je denkt van oh god, dat vind ik toch wel echt wel heel erg leuk. Ik ga het even zoeken op Spotify of, of op Instagram of Facebook of YouTube. Um, bij deze ook je zijn. En je vindt me vanzelf wel. Jazeker. Hey, en uh, TikTok zijn je ook, of niet? Nee, TikTok heb ik niet. Oh, waarom niet? Nee, ik doe niet overal mee. Oké, okay. <laughs> bewust. Ja, absoluut. Ah, Oké. Okay. Hey, en. Ja, dan rest mij alleen nog de vraag: van, uh, Wil jij hem aankondigen? Absoluut. Um, lieve luisteraars, hier komt hij dan mijn nieuwste single, Tranen van Verdriet. Hé, hey, Aukje, okay, dankjewel en uh, fijn, uh, fijn uh, dat we hier even mochten spreken. Graag gedaan. Fijne avond. Hey, fijne avond. Tot de volgende ronde. Dooddoel. een oudje fijn en ja tranen van verdriet Haar Nieuwe single hier bij ZFM Entertainment View Wij gaan verder met Emma Heesters. en samen met Snelle en een kerst zonder jou jaar weer aan ons voorbij is gegaan Ik heb er niet stil bij gestaan Want ik ben altijd maar bezig Vaak onderweg Ik hier ieder feestje En het ineens besef Ik wil niet alleen zijn met kerst Wil niet dat je gaat Niet dat je mij in de kou laat What should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 Wat een de sneeuw valt van kerst hij heeft dus een snelle. kerst zonder jou. Kerst zonder jou kan ik niet. Ja, ja, heerlijk hoor. Ja, en dat allemaal eh, dat je zegt van nou, eh, het is bijna kerst. Ja, dat garantie. Wat in je woofers en tweeters? Entertainment, entertainment for you. Zo, we gaan eventjes eh, ja, richting eh, Duitsland. Want daar hebben we Frans Bauer. En die gaat zingen Buenos Dias, wijste Taube. Lekker de een lekkere gauwe houden. En uh, zometeen het nieuws uh, van 6 uur. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Want we hebben lekker nog een uurtje. Dus uh, zeker afstemmen. Het was een oude man in een vreemde land. Die zon brengt erbouwensloos en tijd. Een weiße Taube hield er in zijn hand, streichelt sie und sagt zu ihr ganz leid.